De start. met het NOS journaal. Onder grote belangstelling af Havel om 12 uur werd in heel Tsjechië een minuut stilte in acht genomen. Daarna begon in de sint Kathedraal in Praag een katholieke mis. De aartsbisschop van Praag heette de tientallen regeringsleiders en staatslieden welkom na de rouwdienst wordt het lichaam van Havel gecremeerd. Langs de route waar de rouwstoet zometeen langskomt, langs komt, staan tienduizenden mensen opgesteld. Vaclav Havel werd internationaal bekend door zijn sleutelrol bij de val van het communisme in het toenmalige Tsjechoslowakije. Van 1989 tot 2003 was hij president. Václav Havel overleed zondag. Hij was 75 jaar. In Oekraïne is oud-premier Julia Timoshenko ook in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar cel. Het gerechtshof handhaaft daarmee de straf die de rechtbank eerder uitsprak. Timoshenko werd schuldig bevonden aan het misbruiken van haar bevoegdheden toen ze met Rusland onderhandelde over een gascontract. Zij en haar advocaat hebben het hoger beroep geboycott omdat het hof niet objectief zou zijn. Ze zeggen dat het een politiek proces is. Timoshenko was tweemaal premier van Oekraïne. Ze leidde het land onder meer na de Oranje-revolutie van 2004.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 Vorige week gooide een man een paar handgranaten en schoot om zich heen op het Place Saint Lambert in Luik. Daar was een druk bezochte kerstmarkt aan de gang. Hij pleegde later zelfmoord. Het weer nog bewolkt, temperatuur om 10 graden, vanavond regen en aan dan zeker dat het een hard waaien. Morgen eerst hier en daar regen, in de middag af en toe zon bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Your panty opens up To kiss the salty yeah. air I know you're getting ready For the office I suppose it's too bad Are in America Is cold And I just keep Growing over I wish I could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 To the sadness of the rain and making love the stranger and wishing I 50 grootste kerst- en winterrits aller tijden. Non-stop. Non Dit is de Winterse 50. Van de 20 tot en met 11. 20. 17. Christmas with every Christmas card I write 13 dum dum dum dum dum dum De 20e 50, 2011. Het is de kersthit hoor je op ZFM ZFM, ZFM.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 je fijne kerstdagen en de grootste kersthit aller tijden de winterse 50 4 een vrolijk kerstfeest bij je thuis. de top 10 van de Winterse Vijfde gekeerd 2011 10 9 7 7. Zeg dat plat, Mijn eigen kleine flappje. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. 6. Yes, is Christmas. Thank God is Christmas. 5. Fijne dagen en een